De Syriëse vicepresident pleit voor een staakt het vuren... na bemiddeling door internationale leiders. Daarna moet er volgens hem een regering van nationale eenheid worden gevormd. De commissie die onderzoek deed naar het functioneren van de Raad van Toezicht... van het VU Medisch Centrum in Amsterdam... heeft niet gesproken met longarts Postmus. Professor Postmus is een van de hoofdrolspelers... in de conflicten van het afgelopen jaar. Volgens de commissie was al veel informatie bekend... en liep er een rechtszaak van Postmus tegen het VUMC over iets anders... Volgens de commissie is met veel artsen niet gesproken. Vorige week werd het onderzoeksrapport van de commissie gepubliceerd, samen met voorstellen om de rol van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur te versterken.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 Bussenmaker zegt dat het Rijk dan ook aan beide musea financieel bijdraagt. Huis Doren kan volgens de minister gaan samenwerken met een ander museum. De Britse koningin Elisabeth zal donderdag in Downing Street de wekelijkse ministerraad bijwonen. De laatste keer dat een Britse koningin dat deed is meer dan 100 jaar geleden. Aanleiding voor het bezoek is het 60-jarige jubileum van Elisabeth. De ministers zullen haar tijdens het overleg een cadeau aanbieden om die mijlpaal te vieren. Tijdens het beraad zit ze naast premier Cameron. De Britse koningin zal bij het kabinetsberaad alleen luisteren. Het woord.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 AWB Verkeersinformatie. 23 kilometer is de avondspit. Dat is uh, nog geen uh, druk begin van de avondspit. De opvallende dingen gebeuren weer bij Rotterdam. Bijvoorbeeld op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Hoogvliet en Knopentvaanplein staat 6 kilometer file. 4 kilometer op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Knopentenbrekseplein. Dat was een ongeluk uh, eerder vandaag. De weg is uh, inmiddels weer vrij. Op de A16 uh, richting Breda staat ook een file bij de randweg Dordrecht, 2 kilometer lang. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, dat houdt de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zometeen tijd voor ons juridisch panel Schuld en Boete. Maar eerst cultuur. Afgelopen zaterdag was de première van de voorstelling Bouta. En Bouta is het koosnaampje voor Daisy Boutersen. Drie jonge theatermakers, elk met een speciale band met Suriname... verdiepten zich in de machtigste en meest controversiële man van het land... Daisy Delano Boutersen ook collega Djoeke Veninga, ook met een speciale band met Suriname, was bij de première. Djoeke, welkom. Dankjewel. Vertel. Nou, het is een voorstelling die eigenlijk wel een toneelvoorstelling is, maar niet een heel traditionele toneelvoorstelling. Je zou kunnen zeggen het is een soort journalistieke zoektocht in een theatrale vorm. We zien drie mensen op een toneel, dat zijn John Rokon. Dat is een Rotterdamse Suriname. Een Surinaamse, een in Nederland wonende theatermaker. Marjolein van Heemstra. Zij is ook een jonge theatermaakster, maar ook een journaliste en schrijfster. En een dramaturge, Anouk Nuyens. En die drie mensen, uh, ze kondigen het zelf aan. Wij maken een confronterende voorstelling. Confronterend vond ik het persoonlijk niet, maar ze bedoelen er misschien wellicht mee we laten in ieder geval iets anders horen over de figuur Boutersen dan wat je hier in Nederland uitsluitend feitelijk over mm -hmm. hem hoort en dat is dat hij een veroordeelde drugsdealer is en een vermeend moordenaar die zijn proces ontloopt doordat hij zijn eigen amnestie heeft geregeld. Nou die laatste twee dingen zijn natuurlijk gewoon feiten, maar je hoort nooit feitelijk ook werkelijk iets anders over hem. Dus wat zien wij? We zien een enorm speelvlak dat uh, zit helemaal Vol met kleine tafeltjes, met uh, televisieschermen, met boeken, met krantenknipsels, met posters. Dus ze hebben de hele documentatie over ze feitelijk in een enorme rotzooi op dat toneel neergelegd. En die drie mensen hebben allemaal hun eigen band met Suriname. Dus John Rocon is een halve Surinamer. Die is eigenlijk ook op zoek naar zijn vader. Die hem achter heeft gelaten bij zijn moeder in Rotterdam om terug te gaan naar Suriname. En toen hij hem eindelijk zijn vader wilde gaan leren kennen en ook dat land. Dat was op 9 december 1982, een, dag een vrij na... ongelukkige dag... dat zijn vader belde en zei het hele land staat in brand, kom maar niet. Een laatste de decembermorgen, Ja, he? precies. Ja. Dus helaas kon hij zijn ticket niet gebruiken. Marjolein van Heemstra uh, vindt ook een uh, familielid, namelijk een heel oud familielid... AJAA van Heemstra, en die was gouverneur van Suriname in de jaren 20... En wat wel een mooi moment was, vond ik... is dat ze op een gegeven moment in die voorstelling... officieel eigenlijk haar excuses gaat aanbieden... voor wat deze hele oud-oud-oom van haar heeft gedaan. Ze zegt, het slaat natuurlijk nergens op. Maar ik wil het toch even zeggen dat het me niet lekker zit... dat hij eigenlijk een hele generatie Surinamers... goed onderwijs heeft onthouden. Want dat schijnt hij nogal gedaan te het hebben. Dat is ook wel hartstikke actueel. Iemand ja, die ineens wel een pardon precies, zegt. Daarom ja, dat is natuurlijk ja. ook. wel een mooi ja. theatraal moment. Anouk Nuijens, die de dramaturg is en ook meespeelt, die heeft eigenlijk geen band met Suriname. Het enige wat zij kon laten zien was een schoolwerkstuk, waar ze nog een uitstekend voor had gekregen. <tie> nou, deze drie mensen zijn naar Suriname getrokken, hebben ongelooflijk veel mensen gesproken. En, en die zoektocht, daar doen ze eigenlijk verslag van. En daarin willen ze een biografie geven van wie is hij nou eigenlijk, Bouterse. Een kleine indiaan met Zeus bloed die zich eigenlijk alleen maar op zijn gemak voelt in het binnenland. Alleen daar slaapt hij als een roos. Een door Nederland gevormde man, want hij zat op het internaat... van Tilburgse fraters in Paramaribo... en later kreeg hij natuurlijk zijn militaire opleiding in Nederland... die inmiddels een structureel wantrouwen tegen Hollanders heeft. Ze hebben uh, mensen opgezocht die met hem op dat internaat hebben gezeten. En dat beelden ze ook heel grappig uit, uh, met kleine gebouwtjes, hoe ze daar hebben staan praten met mensen. Er waren maar een paar mensen die nog mee wilden doen daaraan. En daar komt dan ook de fysiek meest gewelddadige scène... van de hele voorstelling uit voort. Een jonge Bouterse die Zwarte Piet speelt op het internaat. En met wel heel erg veel overtuiging een medeleerling... die straf verdient, achterna jaagt en in een zak stopt. Jeetje. Allemaal symbolisch. Maar na die waarneming volgt dan toch weer een beeld van... wat zeggen vrouwen nou eigenlijk over Boutersen? Die zeggen, we zien toch vooral een verloren jongetje voor ons... dat bescherming zoekt. En ze zijn ook op bezoek geweest bij de buitenvrouw van Boutersen... waar hij in de nacht van 8 december 1982 naartoe ging. Dat verhaal is op zich bekend. Dat is vaker naar buiten gekomen. Dus na de moorden op die 15 intellectuelen die uit zijn weg moesten... En die vrouw zegt, wij zagen een verloren mens met wanhoop. En zij denkt dat doordat ze met liefde bij hem is gebleven die nacht... eigenlijk meer drama heeft voorkomen. Dat ze heeft weten te voorkomen dat er nog meer ellende is gebeurd. En dan... Um, uh, John citeert zijn eigen vader. Die, die vader was zelf uh, brandweercommandant in de tijd van de moorden en de koepen en zo. En die is een tijd uit de gratie geweest... maar inmiddels werkt hij weer voor Bouters. Dat hoor je ook zoveel hè? Dat mensen eerst die gekke haat voor altijd afgesproken hebben en uiteindelijk toch weer... Maar, maar eigenlijk werken. kan je niet anders in Suriname. Dat is natuurlijk het probleem. Het is dat zo klein. meer ongelofelijk het land dan Bouters Ja, dat is hmm. gewoon zo klein, wie het ook zou zijn. Altijd kruisen, ieder spade weer. En je kan bijna niet heel principieel kiezen om wat dan ook te doen. Ja, Er zijn natuurlijk wel mensen die het doen... en die nooit in zijn buurt zouden wensen te komen. Maar dat is toch behoorlijk moeilijk. En uh, die vader, citeert hij, dat vond hij ook wel mooi, dat hij zegt... Het is een man die eigenlijk alles kan zijn. Hij kan jager zijn, president, machthebber. Maar één ding kan hij eigenlijk niet meer zijn. En dat is onschuldig. En om de absurditeit van het geheel te begrijpen... Uh, vertellen ze nog één anekdote tot slot van een man... die zelf bedreigd was met de dood door Boutersen. In New York is... Uh, naar een speech gaat luisteren van Boutersen voor de VN. En Boutersen ziet die man zitten in de zaal. En hij knipoogt. En die man zegt... en wat deed ik? Ik knipoogde terug. Tug. God. Ja. Het is in één wink, inderdaad, zegt zoveel. Ja. Uh, Djoeke, was zat er zelf nou vol? En waren er veel Surinamers? Het was, het was de première, die zou eigenlijk op 8 december zijn, natuurlijk precies 30 jaar na. Maar uh, het was nu um, op de 15e uh, afgelopen zaterdag, in Amsterdam. Um, nou, er zat een gemengd gezelschap met ook wel een, een aantal Surinamers, ja. Maar het was, denk ik, heel erg première publiek. Dus ook veel familie van natuurlijk. En weet ik veel wat. En, en, en ja. wat, wat, wat, wat uh, voor beeld. Je hebt het ontzettend mooi verteld. Ik, ik krijg er een schitterend beeld bij. Wat, wat deed het voor jou? Jij kent het land, uh, zei ik al, je hebt er een speciale band mee. Je kent het goed. Je kent de geschiedenis goed. Ben je met een, met een soort ander gevoel eruit gekomen van. Goh, nee. Nee, nee, nee, eerlijk gezegd niet. Het was, uh, ze, ro ze roepen dus inderdaad erg veel vragen op over wie is die figuur En je gaat eigenlijk ook weer met die vragen naar buiten. Mm, ze hebben niet. Ik denk dat ze bedoelen... het confronterende is het feit dat ze, dat ze sowieso hun poging doen... om hem niet alleen maar heel zwart-wit af te, om te tekenen. Het, om het, beeld, wat om te het beeld iets te verbreden of te nuanceren. Maar om nou te zeggen... Ik, ik had het persoonlijk als kijker prettig gevonden als ze daar een hele theatrale keuze in hadden gemaakt... en je een soort beeld van die man op je netvlies had gekregen... wat je nooit meer zou vergeten of zo. En dat is eigenlijk niet gebeurd, juist door de veelkleurigheid... die ze ervan hebben gemaakt. Die desondanks dus de moeite waard is. Absoluut. Ik okay. vond het een hele leuke manier van theater maken ook. En je wordt die er heel tocht. erg bij betrokken. Het is ook echt een soort uh, uh, bijna uh, theater van de ouderwetse soort. Want we werden ook tot slot opgeroepen om een petitie te ondertekenen... van maak van de geschiedenis geen geheim... En dat gaat over het rapport van Valk. kolonel Valk, de net overleden man die militaire attaché was in de begin jaren tachtig en de grote leermeester van Boutersen was. En waarvan de hele, uh, het onderzoek door Nederland naar die hele kwestie in de doofpot is. Ja, geschot, dat nog steeds zeggen. geheim. Dat is geheim en dat is tot 2060 uh, uh, moet dat geheim blijven. Dus zij doen een petitie om te roepen van alsjeblieft Nederland is ook niet blijft. zo achterlijk. Laat ons zien wat daarin staat. Wat is die band geweest. De voorstelling. Bauta is tot en met 16 februari te zien. Her en der. Twee data weet ik in elk geval. 2 januari in de Schouwburg in Arnhem. 7 januari in de stad Schouwburg-Utrecht. Ga naar onze site Villa VPRO. Daar kunt u de andere data vinden. Djoeke Veniga, heel hartelijk bedankt. Tijd voor ons panel. Zoals gezegd, schuld en boete. Vandaag met Esther Vroeg, strafrechtadvocaat. Hartelijk welkom. Jeroen Recour is Partij van de Arbeidskamerlid en oud-rechter... Ook welkom. En Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar strafrecht. Laten we even naar nieuws gaan van dit weekend, maar ook van vandaag. 40 van de 60 raadsheren van het Hof in Leeuwarden laten via een pamflet weten... wat op zich al bijzonder, dat ze eigenlijk niet meer goed recht kunnen spreken. Ze zeggen dat ze alleen nog maar afgerekend worden op de aantallen vonnissen die ze maken... En niet meer op de kwaliteit daarvan. En dat zo'n hoge werkdruk, en nu quote ik... dat er door die hoge werkdruk onverantwoorde keuzes worden gemaakt... om aan productieeisen te voldoen, einde van de quote. Jeroen Koer, oud-rechter, politicus nu. Hier schrik je verschrikkelijk van. Als 40 van de 60 raadsheren bij één hof... zeggen we kunnen eigenlijk gewoon niet meer goed werk afleveren. Ja, het is overigens geen nieuw geluid. Hè? Het is nee. een geluid wat al jaren klinkt en wat jaren terecht klinkt. Uh, omdat de rechterlijke macht wordt afgerekend inderdaad, op turfjes, op streepjes voor de accountant. Hoe meer vonnissen, hoe meer geld. Uh, en die druk wordt voortdurend opgevoed, opgevoerd in tijden van, uh, van uh, bezuiniging ook. En terecht, dus dat rechters zeggen: ho, ho, let op, de kwaliteit is nog wel alles bepalend. En dat vind mm -hmm. ik ook. Het gezag van de rechter is bepalend door de kwaliteit van zijn uitspraak, deel van de kwaliteit wordt bepaald. Door het feit dat hij gewoon ook doorwerkt. Maar dat doen rechters in Nederland wel. Maar drijf het niet tot het uiterste. Want dan, uh, dan gaan er ongelukken nou, gebeuren. Het uiterste is dan nu blijkbaar in zicht. Heb jij zelf die, die mail? Want dit pamflet is natuurlijk rondgestuurd ook gekregen als oud-rechter. Want dan ben je toch nog steeds rechter. Ja, nou ik ben politicus. Hè. Ja, daar, daar, daar, nee, dat ik dat maak die positie niet. Ja. Ja. Uh, maar ik heb de mail ook gekregen. Maar dat is vooral omdat de discussie ontstond of dit nou een anonieme klacht was of dat, dat die rechters op hun eigen naam uh, dat pamflet hebben opgesteld. En ik heb die mail gekregen om te zeggen: nee hoor, kijk, onze naam staat er echt wel onder. Ja terecht, denk ik, als rechter. Ja, er werd rechter. eerst in de krant ja. gesproken van een geheime groep, precies, uh, maar dat is dus helemaal precies, niet aan de maar als je hand. onafhankelijkheid maakt dat je dit echt wel op je eigen naam kan doen. Dus ik had het ook gek gevonden als dat anoniem was geweest. Ze zeggen ook dat ze zich absoluut niet vertegenwoordigd voelen door de Raad voor de Rechtspraak. Ze zeggen dat die losgezongen uh, de Raad is losgezongen van de werkelijkheid. Ja. Dat ik, ik, ik heb daar wat moeite mee. Kijk, Moms. juist die raad voor de rechtspraak is er gekomen om een buffer te zijn tussen politiek en rechters. Uh, uh, kortom, als er gedonder is, dan uh, was vroeger zo dat de rechters meteen op de politiek uh, gingen mopperen en de politiek meteen op de rechters. Nu zit die raad voor de rechtspraak tussen. Dus ze, hebben, ze zijn altijd, ze worden of door de hond of, of door de kat gebeten. Mm -hmm. En het is voor de raad voor de rechtspraak om daar een mooie positie in te kiezen. Dus ik, stel, ik adviseer ze wel, zoals de donder, te gaan spreken in, in, in leerwoorden en, en bij andere gerechten. Maar het feit dat, dat er kritiek is op die raad, dat is inherent. Dus aan, daarvoor aan is die lichaam. raad er juist gekomen. Ja. Esther vroeg, uh, arme rechters, te hoge werkdruk. Je kan ze eigenlijk niet kwalijk nemen dat er af en toe... alleen nog maar kwalitatief en niet meer kwantitatief dat nou, gekeken klon, wordt. Ik buurman hier links natuurlijk niet helemaal uh, uh, boos maar Nou, dan, maken, dan doe je het maar, niet helemaal, maar een beetje. Maar een beetje. Uh, ik moet eerlijk zeggen, het zou natuurlijk uh, het hele strafproces... en zoals het gevoerd wordt, wel een heel stuk efficiënter kunnen. Als ik zie hoe vaak een megazaak uh, geapporteerd wordt of geagendeerd wordt... die in de praktijk eigenlijk heel klein is... en waarbij uh, dus dat je het aantal zittingsdagen... wat daarvoor uitgetrokken wordt, helemaal niet benut maar gedeeltelijk benut, dus van s ochtends ne um, negen bijvoorbeeld, tot een uur of half, vier, vier uur s middags, waarvan wij als raadslieden dan aangeven van laten we nog maar een aantal uren doorgaan, want het spaart ons aan het einde van de rit één of twee dagen uit en wij zijn natuurlijk een uiterst commercieel beroep en wij willen door en dat daar eigenlijk weinig animo voor is. Uh, ik geloof zeker dat die werkdruk er is, maar het zou wel op heel veel punten veel efficiënter kunnen. Mm. Jeroen, word je hier heel heel boos om? Nee hoor. Oh. Nee, natuurlijk niet. Gelukte, hoor Esther. Nee. blijf vriendelijk lachen. Het kan zeker efficiënter, ook overigens waar het uh, gewoon uh, moderne technieken betreft. Een digitaal dossier. Precies dat is de hoogste tijd dat dat ik komt. dat gesleept met papieren die je dan nog eens in de trein kan laten liggen. Dat is echt waardeloos. Dus daar kan het efficiënter. Soms kan het efficiënter geapporteerd worden. Maar goed, dan kan ik de, de bal ook terugkaarten naar advocaten die Absoluut. weer eens een nieuwe getuige willen horen, waardoor het hele zaakje weer aangehouden moet worden. Uh, dat is nu helemaal inherent aan een strafproces. Daar natuurlijk. gaat zorgvuldigheid echt voor. Ja, dat blijft voorgaan. Dat hoop ik maar. Ja, nou er staat wel druk op. Dat is wat die, die rechters zeggen. Precies. Anton van Kalmthout schrik je van zo'n bericht? Het is toch dat als, als rechters zelf gaan zeggen... jongens, wij kunnen kwalitatief niet meer het werk leveren... wat in een rechtsstaat toch volkomen normaal zou moeten zijn. Nee, ik schrik er niet van. Het was voor mij alleen de vraag... wanneer komen ze een keer mee naar buiten? Want uh, dit geluid is al, al lang aan de gang. En dat wordt natuurlijk weer versterkt... nu door bezuinigingen die er zitten aan te komen... Um, waar ik wel blij mee ben is inderdaad dat die namen eronder staan. Want er was heel vaak, uh, dat speelde overigens ook in, in het onderzoek rond de vreemdelingenrechters. Dat men de namen niet wilde prijsgeven uit angst dat, uh, dat ze daarvoor mogelijk zouden kunnen worden uh, aangepakt. Nu staan de namen er wel onder. Dat maakt misschien de discussie daarover ook wel iets makkelijker. Maar uh, die kwestie van efficiëntie is vind ik altijd wel een heel ge gevaarlijk punt. Natuurlijk moet het heel efficiënt zijn en kan het ongetwijfeld alles kan efficiënter. Um, maar die, die druk op die efficiëntie leidt er ook toe... dat er steeds meer de wordt gezocht in maatregelen... waar ik er niet zo gelukkig mee ben. Het is bijvoorbeeld steeds meer zaken af te laten doen... door het Openbaar Ministerie en de politie. Dus die hele voorfase, dat is ook een argument van efficiëntie waardoor er minder bij de rechter komt... Als dat de oplossing zou zijn voor efficiëntroblemen... dan denk ik dat dat de verkeerde weg is. Je moet de rechter toch zijn essentiële positie blijven geven... en laten houden die hij altijd gehad heeft... en niet om zeg maar steeds meer bij hem weghalen, zodat hij wat minder werkdruk heeft. Nee, je moet hem faciliteren. Dat is je werk gewoon zorgvuldig en behoorlijk kan doen. Esther, is dat wat je bedoelde met meer efficiëntie? Om nee, gewoon, bedoel, ik, bedoel de, ik de niet helemaal. om te buigen? Nee, bedoel ik niet helemaal. Kijk, want de Hoven of het hof Leeuwarden heeft natuurlijk geen last van de, de ZSM-afhandeling uh, natuurlijk. Hè. Het gaat alleen over de, zoals, de zaak die... snel mogelijk. Nou, ik wel. Ja. Alles wat in het begin wordt afgedaan, komt niet meer bij de rechter. Dus als dat niet zou bestaan, dan zouden er meer zaken bij de rechter. Er dus zou ook meer bij het hof komen. Dus het, uiteindelijk werkt het ook naar het hof door. Ja, maar goed, het ziet nou op de zaak waarvan zij nu zeggen: van hè, die arresten kunnen, uh, kunnen we kunnen kwalitatief niet uh, voldoende of goed werk leveren. Omdat we allemaal zo overbelast zijn. Ja, nogmaals, uh, als ik bijvoorbeeld als voorbeeld neem, rechtbank Rotterdam. Waarbij alle ketenpartners continu gekend worden. in alle ontwikkelingen die er zijn. Dus de zittingsdagen die gepland worden. Wanneer kan wie pleiten? Welke getuigen worden nog opgeroepen? En hoe efficiënt dat het daar gaat. En dan volledig de zittingsdagen ook benut worden. Mm -hmm. Want daar mankeert het nog wel vaak aan. En dat heeft niet alleen met de rechters of raadsheren te maken. Heeft het heeft vanzelfsprekend met te maken, aanvoer van verdachten dus die veel te laat is. het gaat eigenlijk gewoon om de logistiek van een bedrijf. Eigenlijk gaat het gewoon om waar... logistiek ja. en het zou in mijn visie veel efficiënter geregeld kunnen worden, want nogmaals bij rechtbank Rotterdam, het is helemaal niet mijn eigen rechtbank om het zo maar te zeggen, maar kan het namelijk wel, hè? gewoon per e-mail communiceren, of officieren communiceren, goed met advocaten en met de voorzitter van de rechtbank. En dan zie je gewoon dat je in een megaproces waar drie weken voor wordt uitgetrokken... dat je gewoon aan het einde van de rit vier volledige werkdagen overhoudt. En dat is efficiënt werken. Anderzijds worden die vier dagen dan vervolgens weer niet ingevuld bij een andere zitting. Ja, we ja, zet... uh, moeten uitkijken dat het niet alleen nu afgedaan wordt... met als we maar een stukje efficiënter werken, ja. dan is het opgelost. Uiteraard best practice heet dat dan ah. tegenwoordig. Hè. Kijk waar het het beste georganiseerd wordt en doe dat overal. Natuurlijk, die pakken we op en die nemen we mee. Maar daarmee hebben we niet het hele probleem opgelost. En het probleem is dat er een voortdurende uh, druk zit... om cijfertjes te leveren. Mm -hmm. En niet een druk op beste volgers te leveren. Aangezien je net zelf zei, ik ben politicus... spreek ik je nu natuurlijk ook onmiddellijk ja, aan als politicus. Wat terecht. gaat de politicus Jeroen Gecoeur hier aan proberen? Te doen, in ja, uh, de, uh, ik heb al bij de begrotingsbehandeling twee weken geleden... voor dit onderwerp uh, aandacht gevraagd. En bij minister minister stelte. Want bij de politie komt geld bij Bij de rechterlijke macht niet. Ja, heel klein beetje nog eventjes en dan houdt het op. Um, dus uh, uh, ik heb uiteraard het bordje van de van die minister gelegd uh, die daar zorg voor heeft. Ik heb zelf ook wel een concreet voorstel en dat is namelijk het financieringssysteem. Wat dus echt alleen maar op die turfjes ziet om daar beter aan te sluiten bij het openbaar ministerie. Om daar ook ruimte te maken voor een kwalitatieve uh, toets. Oké, okay, maar goed, en... dit moet dus van beleid komen. Ja, en daar uit, heb je, ja. Uiteraard, en daar moet, is de minister voor, maar de Kamer om daar heel erg op zijn huid te zitten. Want eh, nogmaals, we, we, als de rechter geen kwaliteit kan leveren, is de gezag weg, is de rechter weg. Om maar even heel zwaar aan te zetten. We hebben natuurlijk uh, gebeld met, met de initiatiefnemers, want niet anoniem. En die wilden tot vrijdag in elk geval niet voor de microfoon wat zeggen. Want ze gaan vrijdag met de Raad voor de rechtspraak om de tafel zitten. Dus dat is dan in elk geval bereikt. Dan, uh, dan horen we daar misschien volgende week wat over. Laten we even naar een ander beleids, uh, beleidszaak gaan van dit kabinet. De illegaliteit die strafbaar blijft, wordt. TV is bezig met een wet die zou eigenlijk vorige week... zou er al over gesproken worden in de ministerraad. het is een weekje opgeschoven. Uh, er is veel kritiek, maar desondanks gaat het kabinet door. Ze willen gewoon dat illegaliteit bij wet strafbaar wordt. Dat er boetes opgelegd kunnen worden. Het is maar een deeltje van de wet. Um, Anton van Kant, jij wilde heel graag toch nog eens eventjes... jouw mening uiten over, over het principe van straf, illegaliteit als strafbaar feit... Ja, daar is natuurlijk heel veel over te doen. Uh, de vraag is of, uh, of het zo ernstig is dat je dat strafbaar zou moeten stellen. Dat is eigenlijk de eerste als een principiële vraag. Nou, daar kun je verschillend over denken. Maar wat voor mij eigenlijk veel meer de vraag is... wat men er eigenlijk mee denkt te bereiken. En uh, dat heeft dan te maken met, uh, uh, met de doelstelling waarvan men zegt... Van, nou, het werkt preventief. Nou, dat zou ik graag een keer door één rapport willen uh, onderbouwd zien. En de tweede, en dat is een veel belangrijker punt... en daar hoor je eigenlijk niemand over en ik ben benieuwd wat het wetsontwerp daarover gaat zeggen... dat is de handhaafbaarheid. Want je kunt uitrekenen, iemand die een klein beetje verstand heeft... van het illegale vraagstuk, die kan uitrekenen... dat de echte handhaving hiervan meer dan 100 miljoen per jaar gaat kosten... dat dat meer dan duizend cellen per jaar gaat kosten... maar het is niet alleen die geldboete. Achter die geldboete zit de vervangende hechtenis. En, um, ja, het is een heel traject, hè? En, en, en, en we weten uit ervaring dat, uh, wat betreft die preventie... dat mensen kunnen nu al, en dat worden het ook in grote getallen worden ze in vreemdelingen ingesteld? Dus dit is een vrijheidsbeneming die niet preventief werkt. Wat daar dan nog een geldboete bovenop doet, dat is dan maar de vraag. Bovendien zijn ze al strafbaar, want het merendeel van de illegale... wat wordt aangetroffen, wordt sinds december met een inreisverbod geconfronteerd. En als je dan vervolgens wordt aangetroffen... krijg je diezelfde boete ook nog eens een keer. Dus het is ook een opeenstapeling van, van boetes... die mensen over het algemeen niet kunnen of niet willen betalen. En dat zal uiteindelijk weer het handhaven... tot vervangende hechtings okay, moeten dus, leiden. En daar zijn de cellen niet voor. Dus heel concreet zeg je... een straf moet altijd iets uithalen. Wat haalt deze straf uit? Want preventief... Net. En... Is, en daar moet ook naar gekeken worden bij het maken van een wet. Kan je hem handhaven? Jeroen Rekour, Je bent inmiddels lid van een partij die lid is van dit kabinet... die de illegaliteit strafbaar wil stellen. Ja, ja dan zit ik in een positie <tot> dat ik iets moet verdedigen... waar ik zelf ook niet blij mee ben. Maar goed, ik ga het wel een poging doen in ieder geval... Om, <tot> ja, maar dat kan je. Om, om, is de, het, de, is de dat verdedigbaar? Uh, ik denk zelf dat de wet niet heel veel uitmaakt. Kijk, we zijn er niet uniek in. Hè? Alle landen om ons heen, Noorwegen, Zweden... overal is illegaliteit strafbaar... Um, maar ik ben het met de heer Van Kamthout eens. Dat inreisverbod regelt dat al. Er zijn een, een categorie vreemdelingen die niet onder dat inreisverbod vallen. Nu valt iedereen eronder. Dat is een kleine uitbreiding. Maar de vraag is, wat los je ermee op? Want wil je het justitieapparaat mee belasten? We hebben het net gehad over de kwaliteit van de rechten. Nee. Ik heb liever, moet ik zeggen, een inbreker, een overvaller. Of nou ja, noem maar een ernstig delict voor de rechten. Dan een illegale vreemdeling waar we de hele vreemdelingenketen voor hebben. We hebben natuurlijk eigenlijk al een hele overheidslijn ingesteld... om die mensen te begeleiden terug naar het mm -hmm. land van herkomst... als ze hier niet mogen zijn. En dat moet je volgens mij zo goed mogelijk uh, uh, aanpakken... en in de stijger zetten de komende tijd. Dus dit is een, voor een belangrijk deel een signaal... jongens, je mag hier niet zijn. Hè? Dat is die preventieve werking. Dat je denkt Als die norm nou maar, maar duidelijk moet je is... je nou daarvoor een wet maken? Dat gaat toch ver. Als het een wet is waarvan je eigenlijk zegt... Handhaafbaarheid is al moeilijk, uh, uh, uh, er zijn eigenlijk al allerlei regels die hiervoor zouden moeten zorgen, maar het staat wat stoerder als we er een wet van maken. Of zie ik dat verkeerd? Is dat niet? Nou, helemaal we door... maken natuurlijk wel veel wetten uh, waarin we, we om, om de reden uh, dit mag wel en dit mag niet. Heel veel wetten hebben natuurlijk gewoon uh, strafbaarstellingen, hebben een preventieve werking, dat, dat lijkt me... Uh, dat is op zichzelf geen discussie. Ik vond het niet nodig, omdat we al een andere mogelijkheid hebben. Maar dat je het doet, dat vind ik wel te verdedigen. Vervolgens uh, is de vraag, wat doe je aan handhaving? Nou, ik zou zeggen, uh, gebruik deze wet dan alleen... voor zover je al niet andere middelen had... voor uh, illegalen die ook criminaliteit plegen, bijvoorbeeld. Daar zou ik zeggen, uh, dan kan het misschien ietsje opleveren... terwijl je, je hebt alle instrumenten, maar voor die... Gewone uh, uh, uh, uh, illegale vreemdeling gebruikte de vreemdelingenketen en dan zijn we klaar. Anton, Een nou ja, pa paar kleine misschien... opmerkingen. Op de eerste plaats, heel veel landen in Europa hebben die strafbestelling niet. Uh, en de, de landen die het wel hebben, daar is in het verleden ook wel eens onderzoek naar gedaan. Daar wordt het ook nauwelijks gehandhaafd. Dat was ook een van de redenen voor Donner in het vorige kabinet om te zeggen dat moeten we niet doen. Want het, het levert helemaal niks op. En het is natuurlijk ook niet waar dat als je iets maar tot wet verheft... dat daarvan dan een preventieve werking uitgaat. Dat mogen de denkers, bedenkers van de wet wel denken... maar de preventieve werking zal toch altijd in de praktijk moeten blijken. En de strafbestelling aan zich als de vrijsbeneming die er ook al op mogelijk is... als die al niet preventief genoeg werkt... dan werkt die enkele boete die daar bovenop komt... die, die, die bovendien dus allerlei negatieve effecten heeft wat betreft de kosten. En het hele uitvoeringsapparaat... Dat zal daar geen effect op hebben. Integendeel, we weten uit onderzoek dat hoe meer je dit soort repressieve maatregelen treft, hoe meer de bereidheid van mensen om mee te werken aan de terugkeer afneemt. Dus het heeft ook wat dat betreft geen preventieve, maar meer contraproductieve effe effecten. Nou, het gaat uh, volgende uh, aankomende vrijdag waarschijnlijk in de ministerraad besproken worden. Dan ligt de hele tekst er en dan moet het natuurlijk nog door de Kamer. Dus dan zullen we eens kijken wat er gebeurt. Ja. Ik wilde de laatste minuten gebruiken voor nog één onderwerp, namelijk het feit dat en dat is nog niet zo heel lang geloof ik hier in Nederland verdachten meteen na aanhouding al bij het eerste politie voor recht hebben op een advocaat. Uh. Uh, Esther vroeg en dat dat eigenlijk dat is nu zo. Maar dat dat eigenlijk in de praktijk helemaal niet haalbaar is? Nee, er is afgelopen weekend is er een congres geweest... van de Nederlandse Vereniging om Strafrechtadvocaten... dus de strafrechtsspecialisten in uh, Maastricht. En toen is een rapport gepubliceerd... van de Commissie Innovatie Strafrechtadvocatuur. En dat rapport heet... Herbezinning van de rol van de raadsman... in de voorfase van het strafproces. En dat beschrijft eigenlijk alle praktische problemen... waar advocaten, maar ook weer, wederom budgetair natuurlijk... Uh, tegenaan lopen... Uh, met het bezoeken van, uh, van cliënten. Je hebt de zogenaamde A-, B- en C-zaken. Voor C-zaken is eigenlijk de lichtste variant uh, qua strafbaarstelling, meer in de overtredingen variant, uh, bestaat er nog geen uh, consultatierecht. Maar als je het daadwerkelijk helemaal uit zou willen werken zou dat betekenen dat ook die mensen bezocht moeten worden. En dan praat je over schrik niet, want ik ben ook wel dol op cijfers moet ik zeggen... 360.000 aanhoudingen per jaar van 240.000 C-zaken. Uh, dat 100... zou betekenen 240.000 mensen per jaar... waar jij en je collega's op afroep heen moeten. Ja, en daarnaast, en daarnaast nog eens een keer, wat dus nu al wel gaande is... die 120 ABC-zaken, dus die wat zwaardere uh, varianten. Ja, dat is een enorme belasting voor het uh, advocaatapparaat... en uh, ja, wat wij allemaal gesproken hebben is, uh, kun je daar een andere modus voor vinden? Een soort advocaat die die mensen gaan bezoeken. Uh, Taro Spronke, bijvoorbeeld professor uh, advocatuur en uh, strafrecht... die heeft uh, gezegd, ja, vinden we het ook nodig... dat die mensen in die laagste categorie zaken ook allemaal bezocht gaan worden. Helaas is het wel weer zo, en daar hadden we nog allemaal nog niet heel erg over nagedacht... dat natuurlijk heel veel zaken uh, die ZSM-beschikking gaan krijgen. Hè? Dus uh, op het politiebureau wordt ze een, uh, een beschikking meegegeven... Nou, dat is de geldboete... Maar ook die lagere categorie zaken, dus die C-zaken, worden straks, nu al veelal, uh, in zo'n beschikking uh, uh, afgedaan. Nou, en dan heb je dus te maken met mensen die eigenlijk helemaal niet weten wat er aan de hand is. Wat heeft dat voor uh, invloed op een eventueel strafblad, op documentatie, etc. Maar, maar in ZSM, daar zit er toch een advocaat bij? Dat zo spoedig mogelijk? Dat wel, maar niet voor die categorie C-zaken natuurlijk. En de vraag is: uh, als voor die hele licht vergrijpen. Voor de hele licht te vergrijpen. De, je licht je te vergrijpen. Over, ja. en de vraag is uh, ja, hoe dat allemaal praktisch uit gaat werken. We zijn er nog lang niet dus over. Dus het is uit. een recht waar iedereen dolblij mee was. Maar in de praktijk blijkt het helemaal niet. Het is te moeilijk en vooral weer omdat alle budgetten inderdaad weer helemaal weer teruggeschroefd worden. Uh, ja, voor de piketregeling, uh, etc. Dus, uh, en misschien kan hier uh, dan wel waar het niet eerder niet mocht in een bepaalde rechtszaak dat een. een een slachtoffer via Skype een zaak kon volgen... zou je misschien hier wel van hele moderne middelen gebruiken. Dat is ook besproken, de videoverbinding. Want dat is natuurlijk een reuze interessante ontwikkeling. Alleen, hier loop je ook weer tegenaan. Ook uit, dat is uit onderzoek gebleken. Mensen willen weten wie er allemaal bij die videoverbinding kan. Wie ziet dat gesprek tussen advocaat en verdachte? Ja. En zo zijn er nog heel veel mits en maren. Maar uh, volop in ontwikkeling voor 2013. Tch, mooi zo, dan gaan we daar volgend jaar ongetwijfeld meer ja. van horen. Heel erg hartelijk bedankt, Esther Vroeg en Jeroen Koer. En Anto van Kalmthoud. Dit was Schuld en Boete. En tevens de villa voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf half vier. En zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws. Lucella Carrasso met het Radio 1. -journaal. Zeker, zeker. We praten daarin door over KPN. Dat uh, heeft te maken met de aandelenkoers. Net nog 14 in de min. Dat komt weer door de licentie voor de 4G-frequenties. We zijn ook bij de aankomst van Sharon Dijksma. De nieuwe oude staatssecretaris. Ja. Die komt om vijf uur bij premier Rutte. En na uh, kerststress... Kerststress. Kerststress. Ja, nu al. Nu al. Oeh. Begin van de week. <laughs> dat na het nieuws van half vijf. Dat krijgt u van uh, Lies-Lot-Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland gaat met circa 50 andere landen een oproep doen aan de VN-veiligheidsraad... om Syrië naar het internationaal strafhof door te verwijzen. Dat antwoordt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in een brief op vragen van D66. Syrië is niet aangesloten bij dat strafhof... en daarom is een doorverwijzing van de Veiligheidsraad nodig. Sinds de opstand die vorig jaar maart in Syrië begon, zijn tienduizenden mensen omgekomen. Er zijn nog voldoende mogelijkheden voor slot Loevestein, huis Doren en het Rijksmuseum Twente om open te blijven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 Volgens de commissie was al veel informatie bekend... en liep er een rechtszaak van Posmus tegen het VUMC over iets anders. De commissie kwam vorige week met een advies. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie met 50 kilometer... is de avondspits niet druk te noemen op dit moment. Uh, het gebeurt allemaal bij Rotterdam hoofdzakelijk. Bijvoorbeeld op de A15, Europoort richting Rotterdam... tussen Spijkenisse en Rotterdam-Charlo, 6 kilometer file. A16 Rotterdam richting Breda, 2 kilometer... tussen Knoop het Ridderkerk en Zwijndrecht. En dan de A20-hoek van Holland richting Gouda. Er staat een file tussen Rotterdam-Prins Alexander... en Moordrecht van 6 kilometer.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 Radio-in-journaal. Lucella Carasso. Goedemiddag, het spel om het voorzitterschap van de Eurogroep gaat door. De Duitse collega's weten het zeker, dat wordt Jeroen Dijsselbloem, zeggen ze. We gaan het over decemberstress hebben. Deze week moet alles afgerond zijn voor de kerst. En kerst zelf vraagt bij menigene ook nog wel de nodige aandacht. En ook deze week het verhaal dat de wereld vergaat komende vrijdag. We gaan in op de herkomst van dat verhaal... Wel zeker is dat wij er tot half zeven vanavond zijn. Eerst Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën. Wordt hij de voorzitter van de Eurogroep? Dat is de groep met ministers van Financiën van de Eurolanden. Dijsselbloem is op dit moment in Berlijn. Tijn Sade, onze correspondent in Europa. Tijn, daar gonst het. Hè. De Duitse kranten noemen hem vandaag Zeggen te weten dat hij het wordt. Of uh, willen ze dat hij het wordt? ja Bijvoorbeeld de gerenommeerde krant Frankfurter Allgemeine die schrijft al over Dijsselbloem alsof hij het al is. Hè? Ja, die schrijven over de bliksemcarrière van Dijsselbloem. In Nederland nog maar net aangetreden. Jong nog, een veertiger. Maar wel iemand die nu dus al een goede indruk heeft achtergelaten. Streng. Zoals zijn voorganger, de Jager. Zo zien de Duitsers het natuurlijk graag. Maar ook een humorlozer politiker, schrijft de Frankfurter Allgemeine. Dus een man zonder humor. Maar ja, dat hoeft geen bezwaar te zijn, <laughs> lijkt mij, als het gaat om de cijfertjes achter de komma. En hoor je meer van dat soort positieve geluiden over Dijsselbloem in Europa? Ja, hij wordt er inderdaad wel echt omschreven als iemand die ja, zich heel snel in de dossiers heeft vastgebeten. En wij journalisten maakten ook meteen kennis met hem als een man die het houdt bij ultrakorte statements. Het liefst vertelt hij bij aankomst in Brussel voor de microfoons in één minuut zijn verhaal. En dan vertrekt hij weer resoluut richting vergaderzaal, een harde werker. Nou, hij is de afgelopen vijf weken, uh, geloof ik per week, twee dagen hier in Brussel geweest. Inclusief nachtelijke vergaderingen. En in die weken is heel veel bereikt. Extra steun voor Griekenland. En vorige week een belangrijk akkoord over bankentoezicht in Europa. Ja, en naar verluid heeft Dijsselbloem daar flink aan bijgedragen. Ja, terwijl ik word ook altijd wel een beetje argwanend... als iemand binnen twee maanden zo de lucht in wordt uh, geschoten. Ja, ik ook een beetje. Er is hier wel een regel in Brussel. Uh, de eerste kandidaat, de eerste naam die valt, die wordt het vaak helemaal niet. Maar ja, uh, Dijsselbloem wordt toch uh, wel uh, zeer serieus omschreven als kandidaat. Misschien uh, dat hij met deze spelregels in Europa gaat breken. Het is wat vroeg. Uh, maar ja, je moet ook stellen, er is gewoon noodzaak. Er moet gewoon heel snel een nieuwe kandidaat komen. Jean-Claude Juncker, de, Limbe, uh, de Luxemburger, die wil niet meer. Die heeft dat uh, vanaf 2005 gedaan um, uh, en de kandidaat moet ook nog eens uit een zogeheten triple E land komen. Een land dus dat er volgens kredietbeoordelaars uh, goed voor staat. Nou, daar zijn er niet veel meer van in Europa. Dan heb je Duitsland, maar die hebben al zoveel dominante posities. Finland, maar die hebben Olly Reen als, als de eurocommissaris voor begrotingen. Ja, dus Nederland, Dijsselbloem, uh, ligt voor de hand. En toch duurt het uh, volgens mij nog tot half januari, hè, voordat het bekend wordt. Waarom duurt dat dan zo lang? Ja, ik denk heel praktisch. Iedereen is doodop hier in uh, Brussel in het Europese politieke bedrijf. Uh, even kerstvieren. Even over dat oude jaar tillen. Maar ik denk ook dat Dijsselbloem zelf uh, gewoon uh, in de binnenlandse politiek nog uh, veel discussies uh, zal uh, voeren. Je moet je maar afvragen: is uh, de VVD eigenlijk wel zo blij met uh, deze benoeming? Uh, een sociaaldemocraat, een P van de Aar op die functie. Er zal nog uh, achter de schermen veel gediscussieerd worden. Maar ik en denk de, is, dat dat dat dan dan, heeft... is dat dan omdat Sorry? de VVD. De VVD denkt dat, uh, dat hij dingen namens Nederland niet meer zo hard zal spelen... als hij voorzitter is van de Eurogroep? Nee, precies. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Alhoewel hij uh, geen enkele schijn daarvan heeft gewekt. Want uh, tot nu toe, uh, en daar is iedereen het erover eens... is hij net zo uh, hard in zijn optreden als jan -Kees de Jager. En uh, daar was de VVD natuurlijk altijd wel blij mee met dat optreden. Dat laat Dijsselbloem ook zien. Maar het kan natuurlijk dat uh, ja, hij zo meteen naast die baan van minister van Financiën, zogenaamd, dus heel neutraal... die voorzitter van die eurogroep moet spelen. En dan komen er allerlei ja, politieke spelletjes op hem af. En uh, dan is het maar de vraag uh, ja, hoe hij zijn uh, poot stijf houdt. We gaan het allemaal zien. De uh, zaak is even gesloten. Tijn ook wel zal er in Duitsland vandaag... naar aanleiding van dat bezoek nog veel over gesproken worden. Half januari weten wij waarschijnlijk meer. Met Sinterklaas net achter de rug, kerst voor de deur... en dingen die nog voor het eind van het jaar moeten worden afgerond... is het deze week rennen, regelen en hollen voor veel mensen. Martijn Bink is in Bussum om te kijken of mensen daar aan decemberstress leiden. Martijn, sta je daar trouwens zelf een beetje ontspannen? Nou, Lucella, ik moet je inderdaad teleurstellen... want ik ben zelf uitermate ontspannen. Nou, vind ik, ik alleen maar een fijn supermarkt. Hoor, om te horen. Gelukkig. Ik sta hier in een supermarkt bij de kassa. En hier natuurlijk wel wat verhitte gezichten van de dames achter de kassa en ook van de mensen in de winkel. Want het is inderdaad die tijd van het jaar, hè.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 Dan dus, uh, voel je dan daar heb toch een lichte je... vorm van stress bij? Nou, laat dat lichte maar weg. <laughs> ik heb nog drie lijstjes. Nou, misschien is het aardig als ik dan hier in de winkel even wat tips ga vragen voor jou... om die decemberstress te voorkomen. Doe dat wat voor maar. tips tegen decemberstress? Nou, um, ik probeer zelf altijd uh, me niet helemaal gek te laten maken. En uh, me gewoon aan mijn eigen uh, lijstje houden. Bestaat er zoiets als decemberstress? Um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen toch een beetje in een soort roest komt. Van, uh, dat er nog heel veel gedaan moet worden. En heel veel uh, uh, yeah, gezorgd moet worden. Ja. ja, ik denk wel dat decemberstress bestaat. Ja. Moet er steeds meer? Um, ja, ik ben bang van wel. Ja. Wat heeft u nog allemaal op uw lijstje staan? Um, ik heb een hele lijst met boodschappen nog die ik de komende week moet doen. Ah, daar heeft u nog even voor. Maar daar heb ik nog even voor, ja. Maar um, uh, ik probeer niet mee te gaan in de gekte... dat er ook nog allerlei uh, ex, heel veel extra's gedaan moeten worden. Dat vind ik niet nodig. Mevrouw, mag ik u iets vragen? Is... Ik ben op zoek naar goede tips tegen decemberstress. <laughs> nou, um, een hele goede op vakantie gaan naar de zon. Wegwezen? Wegwezen, ja. Ja, ja heel snel. Gaat u dat ook doen? Uh, nou, was maar waar. In het verleden wel, maar op dit moment gaat het even niet lukken. Maar Herkent u dat, dat mensen in deze periode toch ja, stressgevoelens ontwikkelen? Ja, eind van het jaar, alles opgekropt en dan uh, al die verplichtingen aan het eind van het jaar. Heeft u nog goede tips tegen decemberstress? Gewoon weggaan. Dat is de beste oplossing. Gewoon uh, naar het buitenland trekken. Nou Lucie, jongens, we gewoon weggaan <laughs> naar het buitenland vertrek. Ik hoop dat dat er voor jou ook in zit Na de anders, kerstpas. Uh, na de kerst. pas. kerstpas. Ja. Nou, ik ga zo ook even in een kapsalon kijken, want daar zijn ook op dit moment veel dames in de stress te zitten voor die dagen die gaan komen. Oké. Okay, nou, goed. Martijn Bink, dankjewel. je wel vanuit Bussum. Later dus meer van jou. Dan gaan we naar Weert, want in Weert houden scholieren vandaag een actiedag tegen homofobie. Docenten van hun middelbare school die vertelden namelijk twee homoseksuele jongens dat ze beter maar niet te koop konden lopen met hun geaardheid, want dat zou aanstootgevend zijn voor andere leerlingen. Medeleerlingen vinden het alleen helemaal niet zo'n probleem, ze willen juist meer respect. Meisjes, dames en heren, er staat een grote stand in de aula. De pauze op de Philips van scholen scholengemeenschap in Weert is net begonnen. En dat is omdat we vandaag actie voeren tegen homofobie op school. In de stand kun je een petitie ondertekenen. Hebben jullie onze petitie al getekend? En een paars polsbandje krijgen. Stop homofobie en dan de site van uh, Gay Street Alliance. Ze gaan hard, hè, de bandjes? Ja, heel hard. Ze zijn nu al bijna op. De actie is mede op touw gezet door Alex. Ik ben net uh, uit de kast gekomen als en ik heb een vriend en we laten dat op school ook. En, zien. en daar werd hij door sommige docenten op aangesproken. Op schoot zitten was al te veel. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij uh, jongens, meisjes, hetero stellen, dan kan dat wel gewoon. Nou ja, ze zeggen dat ze die ook aanspreken, maar dat uh, trek ik sterk in twijfel. Omdat ik uh, redelijk veel mensen ken hier en het gewoon ook heb gevraagd van, Zijn jullie wel aangesproken? En dat was niet het geval. Ik heb nog een paar petities nodig. Ik ken het gevoel van, van, van Alex en Rutger. Jeroen Vechter, sectordirecteur. En we hebben het er ook samen over gehad. En de, degene, de collega die hen daarop aangesproken had, die heb ik uh, ook gevraagd, heb ik ondergesproken. We hebben ook wel samen gesproken. Dus we hebben het een goed overleg met elkaar, hebben we dat gedeeld. Zij zeggen ook. Deze, deze actie van vandaag is wel belangrijk voor de, voor de zichtbaarheid. Voor heel veel leerlingen is het een ver ja, van een bed show, een homo, om het zo maar even te zeggen. Ik vind het dus ook heel goed om dit uh, zeker ieder jaar en eigenlijk uh, misschien wel een aantal keren per jaar terug te laten komen. Je naam daar iemand. Ik denk dat homo's het moeilijk vinden om er vooruit te komen nog steeds. Ook hier op, op een middelbare school. Ja, tuurlijk. Want uh, er zijn nog twee uh, homers, volgens mij. en die, die, ja, Als die naar ouders staan, dan kijkt iedereen ze aan. en zo. Ik denk dat het niet heel prettig is voor hen. Wat doe jij? Kijk jij ook? Ja, natuurlijk. Het valt wel op. Maar ik, ik heb er geen moeite mee. Dat was een reportage vanuit Weert van Martijn van der Zanden. En we gaan even ontspannen met Santana en Michelle Branch. The Game of Love. Het is een bijzondere dag morgen in Groot-Brittannië. De koningin woont namelijk het kabinetsberaad bij. En dat heeft deze koningin nog niet eerder gedaan. Verkeersinformatie bij de ANWB. Goedemiddag, Erwin Hart. Goedemiddag, Lucella. Uh, ja, de meeste vertraging is nu op de wegen rond Rotterdam. Alles bij elkaar in Nederland valt er nog mee. Nog geen 60 kilometer. Uh, de files uh, bij Rotterdam die het langste zijn... zijn die op de A15, Europoort richting Rotterdam. Tussen uh, Hoogvliet en Knoop het Vaanplein staat 5 kilometer. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Gerrit Imstra, ook goedemiddag. Ja, goedemiddag. De donkere dagen voor kerst zijn het... Die zijn zeker aangebroken. En dat is buiten goed te merken. Want uh, het begint halverwege de middag weer een beetje donkerder te worden. Dat is heel goed te merken. En uh, ja, dat hoort natuurlijk bij de tijd van het jaar. En uh, daar uh, helpt het weer natuurlijk ook niet echt bij mee. Want het is ook nog bewolkt. Grijs, en de grauw. Nog grijs En dat zal het de komende dagen grotendeels ook zijn. Dus ja, het is echt de donkere dagen voor kerst. Want uh, vrijdag, dan is het de dag met minste licht? Ja, vrijdag is het 21 december. En dan uh, begint de astronomische... De astronomische winter. En dat is de dag waarbij uh, ja, de, minste, of de dag het kortst duurt. Dus dan hebben we het minste licht. Echt. Het verschil is natuurlijk niet zo heel groot met vandaag. hoor En volgens sommige mensen de wereld vergaat. Maar daar gaan we het later over hebben. Uh, niet met jou. Nee. <laughs> ik denk maar zo dat jij daar geen aanhanger nee, bent ga van die ik ook theorie. Niet nee. <laughs> um, ja, de, grijs, grauw, maar niet echt koud. Het is best aangenaam qua temperatuur. Ja, dat klopt. Vandaag hadden we 7, 8 graden. En dat is toch een paar graden boven normaal. Normaal is nu zo'n beetje 5 graden. Maar goed, het weer van nu dat, is heel erg, uh, dat staat erom bekend dat het nog kan wisselen. Dus of het is aan de zachte kant of het is juist aan de koude kant. En daartussenin, nou die vijf graden, daar zit je niet zo vaak op. Uh, dus dat is wel typerend voor het weer van nu. En dat blijft het, het blijft voorlopig ook echt wel wat aan de zachte kant. Uh, morgen passeert er een uh, zwak lage drukgebied. Het zal wel weer wat buien opleveren, vooral ochtends in het zuiden van het land. En het zou kunnen dat het daarna een beetje opklaart. Maar die opklaringen zullen maar kort duren. Want daarna dan zal het vrij snel mistig worden. En ja, er zit maar weinig gang in de atmosfeer. Wind is morgen ook heel erg zwak. Dus dat uh, ja, betekent dat het gewoon rustig weer is en met veel bewolking. En nog een weekje te gaan, dan is het kerst. Uh, wordt het een witte kerst? Kan je daar al iets over zeggen? Nou, dat is gewoon nog te ver weg om dat uh, te kunnen zeggen. De meeste berekeningen die gaan nu uit van een zachte en dus groene kerst. En dat is eigenlijk het enige wat ik er op dit moment van kan zeggen. Een zachte groene kerst. Gerrit Himstra, we gaan het zien. Dankjewel. Dan uh, die bijzondere dag in Engeland morgen. Een opvallende mededeling was het vanuit Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. Want Queen Elizabeth die zal morgen de kabinetsvergadering bijwonen. Daarom contact met correspondent Anne Sane in Londen. Anne, dat roept natuurlijk de vraag op uh, wat ze kon doen daar. Ja, nou, ze zal daar een cadeau in ontvangst nemen ter ere van haar 60-jarig regeringsjubileum. De koningin zal tijdens de bespreking verder niks zeggen. En anderhalf uur lang luisteren naar wat de ministers te zeggen hebben. Dat is wegens de scheiding van de staat en het koningshuis. Dus daarom zal ze niet deelnemen aan die bespreking. En verder weten we nog niet wat voor cadeau ze zal krijgen. En ook niet of alle ministers eraan hebben meebetaald. Het is ook wel apart dat ze dat moet halen, dat cadeau. Je zou zeggen, waarom brengen ze het niet? Naar de... Ja, dat zou je bijna denken inderdaad. Het is, uh, het is wel vrij uniek dat ze überhaupt bij zo'n bespreking uh, aanwezig zal zijn. Uh, dat is, uh, het is eigenlijk voor het eerst in, in meer dan 100 jaar... dat er een vorst aanwezig is bij een kabinetsoverleg. Dus misschien dat het daarom zo bijzonder is voor de, voor de uh, regeringsjubileum. Um, de laatste vorst die aanwezig was, uh, dat was Queen Victoria. Dat was, en uh, zij regeerde tot 1901 Kuinhagen, hoe lang dat geleden is. Um, de Britse koning krijgt overigens wel David ...elke week op bezoek voor een update. Uh, maar zelf is ze nooit eerder naar Downing Street gegaan... ...om daar de ministers uh, te horen spreken tijdens hun wekelijks overleg. Nee, maar dat mag ze dus wel zonder iets te zeggen? Dat is dan ja. de status? Ja, ja, dat is haar cadeau. Nee, dat weet ik niet wel of dat haar cadeau is... ...maar ze krijgen dus wel een cadeau. Maar dit is de status waarin ze um, uh, daar naartoe gaat... ...en, en de, tijdens de bespreking daarbij zal zijn. We zijn benieuwd wat dat oplevert. Wellicht horen we dan van jou morgen meer. Anne Sane was dat vanuit Londen. All you have to do is touch my hand To show me you understand And let something happens to me That's some kind of wonderful Now anytime my little world seems blue I just have to look at you I'm mm in -hmm. I'm coming. Michael Bublé, some kind of wonderful. Ambulance medewerkers slaan alarm. Ze maken zich zorgen over de kwaliteit van de ambulancezorg. Morgen bieden daarom meer dan duizend werknemers een petitie aan aan hun baas. Avocabo FNV krijgt zorgwekkende signalen binnen van vakbondsleden. Zij maken zich die zorgen. Fred Cijfert is bestuurder bij Avocabo FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat, wat krijgt u voor, voor klachten? Wat is er aan de hand bij de ambulancezorg? De klacht is met name een verhoging van de werkdruk, eh, waardoor mensen niet meer zorgvuldig hun werk kunnen doen. Zij moeten overwerken. Zij komen niet meer toe aan rusttijden, verplichte rusttijden die de arbeidstijdenwetgeving eh, hen eh, moet bieden. En hoe komt dat? Dat heeft te maken met een verhoging van eh, druk op de gewone ambulances. Er komt eh, in januari een nieuwe wetgeving aan. Eh, die nieuwe wet maakt het mogelijk om andere voertuigen in te zetten dan de klassieke ambulance met twee mensen op een ambulance. En nu worden ook de zogeheten solo's ingezet. Dat zijn motoren waar alleen een, uh, uh, een personeelslid op zit. En er komen zorgambulances die ziekenvoer voer doen. Maar dat gaat ten koste van de gewone reguliere ambulanceauto. Als er nu toch veel ongevallen zijn, dan moeten die gewone ambulances uh, ja, harder en sneller. En uh, ik krijg daar ook signalen van dat de meldkamers hun uh, al uh, opbellen en zeggen van, kun je niet wat sneller rijden, want ik heb al één of twee ongevallen wachten in jouw regio waar je nu rijdt. Dus en daar, en daar, kan dan niet, daar kan dan niet een solo op af of een zorgambulance? Daar kan geen zorgambulance op af, want daar zit gekwalificeerd personeel op. Daar zou eventueel een solo op af kunnen, maar die mag niet vervoeren. Dus daar wordt op dit moment uh, ja, mee, geëxper mee geëxperimenteerd hoe dat het beste zou kunnen. Maar op dit moment loopt dat niet goed en daar krijgen wij tientallen signalen van... dat mensen zich daar grote zorgen over maken. En begrijp ik dan goed dat die invoering van, ja, ik noem het ook maar even een solo... dus iemand die daar alleen uh, op afgaat en, en de invoering van zo'n zorgambulance... dat dat niet iets, iets is wat uit de sector zelf is gekomen? Nou, in ieder geval, uh, die wetgeving maakt dat mogelijk om dat te doen. Uh, de sector is daar wel mee bezig om daar criteria voor op te stellen... hoe dat het beste zou kunnen. Maar in de praktijk uh, werkt dat lang niet altijd zo zoals beoogd. En um, ja, ambulancemedewerkers die ervaren daar dagelijks uh, de praktijk van. En zij komen massaal uh, met tientallen voorbeelden bij Afrika Bo FNV. En is dat ook echt al in, in sommige gevallen ten koste gegaan van de zorg? Dat je zegt ja als, als we diegene wel hadden kunnen helpen op tijd was het misschien goed afgelopen? Daar zijn wel voorbeelden van, en daar, daar zal morgen ook aandacht aan worden besteed. En uh, wat we ook horen, is dat bij zorgambulances ook meer wachttijden ontstaan van mensen die naar gewone behandelingen van ziekenhuizen moeten. Ja, en, en om even bij dat eerste terug te komen, kunt u daar zelf een voorbeeld van geven waar het, waar het mis is gegaan? Wat wij horen, is dat er nu solo uh, mensen met een motor of auto op een ongeval worden afgestuurd. En dat na uh, een aantal minuten zij daar komen... en dan constateren dat er vervoer nodig is. Uh, vervolgens moet er dan een gewone reguliere ambulance... naar die patiënt worden toegestuurd. En dan ben je ook weer een paar minuten mee bezig. En als je die tijd dus bij elkaar neemt... dan uh, moet de patiënt er langer uh, over doen... om naar een ziekenhuis uh, te worden getransporteerd. En was dit bedacht, bedacht als bezuiniging oorspronkelijk? Het levert in ieder geval een bezuiniging op... En, dat was niet het doel. Uh, maar het levert wel een bezuiniging op, in ieder geval. En wilt u dan nu dat die wet wordt teruggedraaid? Nou, wij zijn niet uh, heel erg happy met deze wet. Want um, wij zien nou, nou, nou niet heel erg goed waar de kwaliteitswinst in zit. En... Um, ja, wij vinden ook dat dat veel beter gemonitord moet worden... wat nou eigenlijk de kwaliteit aan, uh, aan zorg uh, is in, met, met deze wetgeving. En dat zien wij niet. En daar wordt morgen dus aandacht uh, voor gevraagd in Klopt. Den Haag, is dat, neem ik aan? Of? Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Nijmegen. Kijk eens aan. Door het hele land. Dank u wel. Ja. Fred Zijfert, bestuurder Zorg van Afakabo FNV. We gaan naar het nieuws van vijf uur. Daarna zijn we bij uh, Sharon Dijksma, die naar, staat, die naar premier Rutte gaat om staatssecretaris te worden. Daas zal zij opvolgen. En, en daar werd het straks over. Tot zo. Vanavond BNN Today. Als er gezongen wordt, ja. dan houdt de presentator, triese, ja. DJ, zijn mond. Zo. Dus. Pijnlijk. Vanavond om half negen op Radio 1. Hij is groot en bombastisch. En internetprofessor Tim Hofman kijkt een beetje moeilijk. Ik heb bijna mijn broek geplast. Ik vind die niet zo leuk. Nee, nee, nee. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.